Lijk op thuisvaart. Nou Simon, je weet wat ik je gezegd heb hè. Als we aan de grens komen, rustig blijven, wat er ook gebeurt. Ja, dat heb ik nou al tien keer gehoord. We hopen dat er niks gebeurt. Goedemiddag, heren. Mag ik de pasbeurt even zien? Natuurlijk. Als u hier zijn we. Dank u. Juist. Ja, in orde meneer. Dank u. Wilt u het kofferdeksel even open doen? Natuurlijk. Heeft u... Uh... We hebben nog iets aan te geven? Nee, wij hebben niets aan te geven. De kleren, die toiletspullen. Die, uh, die koffer daar, wilt u die ook even openmaken? Een ogenblikje. Ik, ik, ik zal de sleutels even pakken. Zien, pak je pistool. Het gaat helemaal fout. Hmm. Het spijt me, maar ik, ik denk dat het sleuteltje in de koffer zit. Ik kan het tenminste nergens vinden. Zie ja. Ja, dan zal het slot maar geforceerd moeten worden, er zit niks anders op. Luister goed. In mijn rechterhand heb ik een pistool. Eén kikker, je gaat de pijp uit. Je gaat er achterin zitten zonder verdachte beweging of ik schiet je aan flarden. Duidelijk? Wat is er? Groeneweg is net in een auto gestapt. Ze zaten er nog twee kerels in. Ze zijn weggereden. Huh? Weet u er iets van? Wat zeg je daar? Maar dan is hij ontvoerd. Dat moet een ontvoering zijn. Wat voor auto was het? Een Porsche was het. Heb je het kenteken? Nee, ik kon het niet zien. Maar het was een witte. Er zag tamelijk nieuw uit. En er zat nog twee man bij, zei hij. Twee man, ja. Ah, met de douane van zeggen. hè? Een van onze mensen is waarschijnlijk door twee mannen ontvoerd. Nog geen drie minuten geleden. Een Porsche. Wit en nieuw uitzien. C-element? blik. Van de Ende. Ja? weet jij het c-element van die twee mannen? Nee, dat weet ik niet, want ik stond er te ver vandaan. Nee, nee, het c-element is niet bekend. Het kent ik ook niet. Er zit niets anders op dan iedere witte Porsche aan te houden en te controleren. Ja. Ja, ik zal u van ieder bericht op de hoogte houden. Uitstekend. Nou, oh, ik we hopen dat er niks met goede weg gebeurt. Ik ben helemaal niet gesteld op jouw bezoek, weet je dat? Hoe, hoe, hoe bedoelt u dat? Dat zal je gauw genoeg merken wat we bedoelen. Ja, houdt hem daar wel rustig, hè, zo? Ja, dat gaat En wat doen we met hem? Het lijkt me het beste om op een stil plekje af te zetten. Nou, we zijn de grens over, maar je moet niet varen hoe... Moet je hem nou zien zitten? Hm. Dat, is, dat is een mooi landweggetje daar. Bij die bossen raken we hem vast wel kwijt. Mag je gelijk in de koffer kijken. Dat weet je toch zo graag, hè? Uh, uh, uh, voor mij hoeft dat niet, hoor. Uh, voor mij hoeft dat echt niet meer... Uh, neem die weg, goed. Die ziet er tamelijk rustig uit. Ja, ja, die ziet er zeker rustig uit. Struik, hè. Mm. Dus is wat we nodig hebben. Zo. Dan mag je de koffer openmaken. Hier heb je de sleutel. <lacht> wat zal u nieuwsgierig zijn, zeg? Dan schiet een beetje op, man. We even de tijd. Wat? Nee. Wat, wat hebben jullie daar? Een lijk? Dat heb je goed gezien. Pak het uit de koffer en gooi het achter die struiken daar. Ik, ik, ik zou dat... Ja, lijk... dat zou je inderdaad. Hè? Vlug een beetje. Het is afschuwelijk. Afschuwelijk. Ja. ja. Goed zo. Keurig gedaan. Nog een laatste vraag. Weet je wat je met een pistool kan doen? Ja. Ja, ja natuurlijk weet ik dat. Ik ook. Oh. van Zeger? Ja, inderdaad. Kunt u een beschrijving van hem geven? Ja. ja. Ja. dat leidt geen twijfel, dat is hem. Waar is hij gevonden? Ja. Is er een spoor van de daders? Wat zegt u? Een lijk erbij? Nee, daar weet ik niets van. Van een vrouw? Dan is het wel aan te nemen dat ze daar de grens mee willen passeren. U wordt bedankt voor de boodschap. Ik zal het doorgeven. Het alarm? Dat is al doorgegeven. Dank u. Het was een bericht van de Rijkspolitie. Nou, Vandane, het lichaam van Groeneweg is in bewusteloze staat gevonden. Waar? Ongeveer anderhalve kilometer ten zuiden van Heibergen. En die twee kerels? Geen spoor van de daders. Bovendien werd vlak bij hem het lijk van een vrouw gevonden. Hoe lang geleden waren we bij de grens, denk je? Half uur. Iets langer misschien. Ik weet ik niet meer precies. Zag je dat? Zag je die vent naar ons kijken? Man, maak je niet zo dik. Wat nou? Ik zie die vent toch zeker kijken? Misschien is het wel een uh, stille hoor. Een politieauto. Kijk eens achterom of het klopt. Ja, verdomd. Er komt er een aan. Hij toch verdomde hard ook. Ze kunnen het toch nog niet weten. Ze kunnen het ja. gewoon nog niet weten. Kijk nou niet kijken, Simon. Hm? Ik zie hem wel in mijn spiegel. Wat doet hij? Hm? Nog niks. Hij moet ons zo inhalen. Maar ja, dat komt niet. Hij rijdt door. Gezegd. Er is helemaal niks aan de hand. Ja, je hebt makkelijk praten. Heb ik makkelijk praten? Heb ik makkelijk praten, zei je dat? Leven lang heb ik vervolgens de regels gedragen. Op eerlijke wijze mijn brood verdiend. Nou nu zit ik met, met een moeite op mijn geweten. Er zit er nog iemand naast je die zegt dat je makkelijk praten hebt. Ja, jij kan er ook eigenlijk niks aan doen. Als je die stoets op maar nooit tegengekomen. Zwaar tegen als ik aan de tafel kom zitten. Nee, ga van. Heeft u de voetbalwedstrijd nog gezien, gisteravond? Nee. Oh, mijn ouder was niet verlaan, Heeft er niks aan gemist? Nou, geloof het wel allemaal, hè? Het raakt me niet zo. Hoezo? Hou niet van sport? Nou, dat is het niet. Ik vind het wel leuk, hoor. Maar eh, er zijn andere dingen die me bezighouden op het ogenblik. Hm. Het vinkt alsof je met een kop voor moeilijkheden rondloopt. Wie een borrel? Een borrel slaakt nooit af. Een jongen graag. Ober. Ober mag twee jongen van u. Zeker, meneer. Ja. Alsjeblieft. Twee jongen. Alsjeblieft, heer. Ja. Dank u wel. Dank u. Proost. Proost. Of betere tijden. Wie bent u eigenlijk? Ik heb u hier nog nooit eerder gezien. En uh, u biedt me gelijk een borrel aan. Mijn naam is Stoets. Ja, ik ben hier ook nog nooit geweest, maar ik heb geen vrienden of kennis hier. Daarom, daarom zit ik iedere avond in die vervelende kroegen en die borrel op. Het uh, blijft nogal rustig, hè? Ja, volgens voelen ons nergens zorgen over te maken. Dat kunnen ze doen. Het zal nou wel alarm geslagen zijn, wat weten ze van ons... Niks zo zeker, zeg zelf. Waarom wilde je dat lijk van die vrouw eigenlijk niet meenemen? Ik kan me voorstellen dat je die douanier kwijt wilde. Maar dat je dat lijk niet wou meenemen... daar ging het nota bene om. Ah, ja, juist. Dat hoef je mij ook niet te vertellen. Ik weet net wat er gebeurt. Tegenwoordig komen ze overal achter. Stel je voor dat we worden aangehouden met een lijk achterin. ...dan denken. Ja, jawel, maar... ...hadden we het dan niet beter op een... ...op een andere plaats kunnen laten? Als ze die douanier vinden... Is, ...is alles voor niks geweest. Alles. Het is een erg jammer. Dan doen we het nog een keer. Maar dan beter. Laat. Ik ben helemaal... ...om de je dood niet. Allermachtig. Dit was de eerste, maar ook de laatste keer. Gelijk ook, Simon. Weet je dat ik nog liever zelf doodga dan dat ik het nog een keer zou doen? Nou, laten we er maar over ophouden. Want napraten heb je ook niks aan. Zeg, hm? Waar zitten we nu? kilometer of vijf voor ik. Dan gaan we de snelweg op. Nou, dan gaat het hard, weet je, dan zijn we zo thuis. Waarom moesten we toch zo'n pech hebben? Eens, wat voor moeilijkheden heb je eigenlijk? Oh, Waar dan niet van? Tijd geleden ben ik een uh, zaak begonnen, samen met een vriend. We hadden net genoeg geld om te beginnen. Er mocht niks misgaan, want anders waren we al lek failliet. Hmm. We waren zo overtuigd van het slagen van de onderneming dat uh, nou, we hebben het risico hebben genomen. In het begin ging het wel redelijk, maar na een paar maanden kregen we moeilijkheden. Hm? We Dachten hem te kunnen redden met een paar leningen, maar het ging steeds slechter. Uh, uh. Ja. Hebben we hebben nog een paar leningen gesloten, het ene gat met het andere gestopt. <laughs> Dan zitten we tot onze nek in de schulden. En de eind van die ellende is voorlopig nog niet in zicht. Tja, het is een ellendige situatie, maar... Misschien... Misschien kan ik je helpen. Vraag me af of er nog iemand is die me kan helpen. Het gaat om een behoorlijk groot bedrag, weet je. Hoeveel eh, geld heb je nodig om er weer op bovenop te komen? Ik kan het niet precies zeggen, maar... Eh, het zal om en nabij de 45.000 gulden liggen. Hm. Ja, ik geloof toch dat ik jou een aardig aan het weg kan helpen. Hm? Ja, weet je wat, laten, laten we naar mijn huis gaan. Dan kunnen we er eens dus rustig over praten. Nou, hm? oh. dat is wel aantrekkelijk. Ik, ja, ik, ik ga graag met u mee. Maar ja, laat ik wel zeggen dat ik niet voor misdadige praktijken te vinden ben. Daar trap ik niet in. we dan over enkele ogenblikken opstijgen. Nog een laatste vraag. Kunt u ervoor zorgen dat hij in direct radiocontact staat met ons? Dat zal wel gaan, maar dat kost wel enige tijd. Ik zal meteen opdracht geven. En als het zover is, dan meldt hij zich wel. Het is de Heli 3. Uitstekend. Wij wachten dan wel tot hij zich meldt. Het is dus een nieuw uitziende witte Porsche. Ja. Is er verder nog iets waar we u mee van dienst kunnen zijn? Nee, op het ogenblik niet. U wordt bedankt zover. De BJ 92. De BJ 92 hier. Over. BJ 92. Wij ontvangen u. Over. Er rijdt een witte Porsche ongeveer 200 meter voor ons... met twee mannen erin, zo te zien. We bevinden ons op de snelweg arnhem emmerich ter hoogte van de afrit naar Zevenaar. We zullen de auto laten stoppen en controleren. Over. Wees u voorzichtig met alles wat u doet, BJ92. De heren zijn waarschijnlijk gewapend... en ze deinzen nergens voor terug. Houdt u contact met ons. Over en uit. We houden u van iedere bijzonderheid op de hoogte. Over en uit. AS14, wilt u uw locatie doorgeven... AS-14, wilt u uw locatie doorgeven? Over. Hier de AS-14. We bevinden ons aan de zuidelijke rand van Arnhem. Nog geen postje gezien. Verder geen bijzonderheden te melden. Over. AS-14, blijft u doorgaan met zoeken naar de wagen en houdt contact met ons. Over en uit. Wij blijven doorzoeken. Over en uit. Weet je wat het is? Jij hebt moeilijkheden, maar je hebt geen geld. Ik heb moeilijkheden die ik zelf niet kan opknappen, maar ik heb wel geld. We kunnen dus een vrouw uh, maken. Ja, ja dat wordt wel pille. Mooi huis heeft u anders, hè? Hm. Ach ja, zolang je het betalen kan, er, waarom zou je het dan niet doen? Huh? Ja, gelijk, heeft u? Uh, ga zitten, maak je makkelijk. Ja, dank. Ik uh, ga ik dan een lang verhaal vertellen over mevrouw. Hm. Wil je drinken? Ja, graag eh, iets sterks heeft een eh, jongen. Ja, tuur. Zeg, eh, hoe heet je eigenlijk? Dat heb ik nog niet eens gevraagd. Oh, Neem me niet kwalijk, ik heet Ruud, Ruud van Zanten. Oh. slecht Nou, ja. proost Ruud. Ja, proost. Zeg, eh, wat ik me eigenlijk afvroeg, bent u, eh, bent u getrouwd? Ja, ik ben getrouwd, maar mijn vrouw is in Duitsland gebleven. Heb hm. je ook getrouwd? Ja, twee kinderen heb ik, twee jongens. Hm. is leuk. Mensen, mm -hmm. kan leuk zijn. Mm -hmm. Moet je vaak weg voor je zaak? Ik bedoel, uh, meerdere dagen achter elkaar? Dat ja, komt nog wel eens voor weer. Mm. En uh, wie vriend waar je je zaak mee drijft? gaat die ook vaak weg? Simon? Ja, die gaat meestal even me mee. Oh. Ten slotte zijn we allebei de baas die bij. Het schiet nou op. Nog even en we zijn in Utrecht. Ja, dan nog een half uurtje en zijn we thuis. Het bevalt me allemaal niks. Ik, ik heb net zo'n gevoel dat er iets misgaat. Jij ook? Geen alsjeblieft niet weer. Ik heb helemaal geen behoefte aan op dit ogenblik. Gaat toch goed zo? Ik heb net zelf gezien met die politieauto. Ja. ja, dat is wel zo, ja. Wezen zelf ook nog dat je nooit weet wat er gebeurt. Dat ze overal achter komen. Geen monster, ga maar we uit. Er geen zin in. Kijk, daar. Achter die bomen. Helikopter. Waar? Nee, ik, ik zie hem niet. Daar. Nee. Ja, ja, ja, dan ja, zie ik hem ook. Vreemde apparaten. Fantastische uitvinding anders. Ze, ze kunnen zo opstijgen. Ze hebben geen landingsbaan nodig. Heb je dat eens gezien? Ja, nou, vroeger woonden we vlakbij een vliegveld. We zagen we ze vaak. En... Ik heb nooit geweten dat je vlakbij een vliegveld hebt gewoond. Daar, daar heb je me nooit van verteld? Nee. Ik ging er vaak naartoe. Kijken wat er allemaal gebeurde. Ze gebruikten ze ook voor opsporingen, de helikopters. Maar ja, dat gebeurt maar een heel enkele keer, zei ze. Een dood enkele keer. Oh, noem het maar niks. Als ze dat lijkt vinden. De Heli 3 hier, de Heli 3. Ontvangt u mij? Over. Heli 3, wij ontvangen u luid en duidelijk. Over. Wij bevinden. uit te kijken naar een witte Porsche. Is dat juist? Over. Dat is juist, heli 3. Wilt u iedere wagen van dit merk zo spoedig mogelijk doorgeven? Over. We zullen iedere wagen direct doorgeven. Over. Uitstekend, heli 3. Over en uit. Over en uit. Hier de AF-23. De AF-23. Over. AF-23, wij ontvangen u. Waar bevindt u zich? Over. Wij bevinden ons op 3 kilometer afstand ten westen van Oude Zojuist hebben we een wagen aangehouden, maar zonder resultaat. De gegevens zijn genoteerd. Over. Er zijn nog geen andere mededelingen binnengekomen, dus blijft u doorgaan met zoeken. Over en uit. Wij gaan door met zoeken. Over en uit. BJ92. De BJ92 BJ hier. Over. BJ92, wij ontvangen u duidelijk. Over. We hebben de auto aangehouden en gecontroleerd. Er was niets om aan te merken. Nadat we de gegevens genoteerd hadden, hebben we hem door laten rijden. Over. Er zijn nog geen andere berichten binnengekomen, dus blijft u doorgaan met zoeken. Over en uit. We blijven doorgaan met zoeken. Over en uit. Het is nu bijna 21 jaar geleden dat we getrouwd zijn. In die tijd had ik een klein, maar een goedlopend bedrijf. Ik leerde haar kennen toen ze nog verloofd was met een van mijn medewerkers. Ook heb ik nooit geprobeerd daarvan af te pakken. Maar op een avond stond ze bij mij voor de deur, Alleen... Ik zo graag over de aanstaande praten. Vandaag, ik heb hem binnengelaten en zijn een gesprek begonnen. Die nacht is ze bij me blijven slapen. Ik ontdekte dat ik van reelt. Ik heb altijd van hem gehouden. Woon nu toen nog in Duitsland? Ja. In Düsseldorf. Is niet u ver hier vandaan? Düsseldorf? Daar heb ik ook wel eens geweest. Een aardige stad. Ja. Ja, het was wel een aardige stad. Uh, wil jij nog een barol? Oh ja, altijd. Hetzelfde bij. Zo. Ja, lekker. Uh, we zijn daar. We zitten getrouwd op de poos. Mm -hmm. Vaak goed. Wat een mooie haar. Veel vrienden altijd. Nee, het was op de gezellige tijd. Maar hier, hier... Die mist ik iets, hè. Dat ik, dat ik daar iedere dag omheen zeg. Jo, ik heb ook twee kinderen. Dat is jij. Twee jongens. Die zijn bij uw moeder. Ja, een stapel gek met ze. Trots ook. Ja, ik verlang er echt naar om ze, om ze terug te zien, maar... Tja, er zit een grens tussen ons. Ik kan er niet naartoe. Alleen maar... Foto's bekijken, dat is alles wat ik nog eens ze zie. Het is, verschrikkelijk. Uh, maar waarom kan u dan zijn naar ze toe? Ik zal het je vertellen, Ruud. Heli 3 hier. De Heli 3. Over. Heli 3, wij ontvangen u luid en duidelijk. Over. Een witte pas heeft zojuist Adrein verlaten in de richting Amsterdam. Over. Dank u. We zullen de boodschap doorgeven. Blijft u doorgaan met zoeken... Over en uit. We gaan door met zoeken. Over en uit. AF 23, waar bevindt u zich? AF 23, waar bevindt u zich? Over. De AF 23 hier. We bevinden ons ongeveer 200 meter voor Ouden Rijn. Over. AF 23, u gaat vanaf Ouden Rijn richting Amsterdam. Zojuist heeft een witte Porsche het kruispunt verlaten. Over en uit. We gaan vanaf Ouden Rijn richting Amsterdam. Over en uit. Heli 3... Kunt u zien hoe ver de wagen van het Klaverblad verwijderd is? Over. Hij is nu ongeveer anderhalve kilometer van Oude Rijn. Over. Dank u. Over en uit. Over en uit. AF 23, de auto is ongeveer anderhalve kilometer van Oude Rijn. Over en uit. De auto is ongeveer anderhalve kilometer van Oude Rijn. Over en uit. Verdomd, je hebt me gelijk ook. Als ze dat lijk vinden, dan sturen ze er zeker in de lucht in. Nou... Kunnen we wel inpakken, we hebben ze ons zo te pakken. Ja, dat, dat is nou wel zo, maar ze weten toch niks van ons. Dat zei je net zelf nog. Ik zei je toch ook dat ze overal achterkomen tegenwoordig. Ze zullen wel altijd zien. Ach, maak het nou. Dacht jij nou echt dat die helikopter voor ons was? Wel nee, er vliegen zoveel van die dingen rond. Maak je niet zo dik. Ja. Nou, je weet het nooit met die dingen. Goed, schijn nou uit. Dat heb je ook niks Laat ze ons maar, wat dan nog? Laten ze nou maar in die koffer kijken, er zit toch niks in. Laten ze maar kijken. Goed, dat is wel zo. Weet je, ze. Ze hebben allemaal radio aan boord, die helikopters. Dat heb ik zelf vaak gehoord. We kunnen over hier praten zonder. Zonder dat ik het zelf in de gaten heb. De AF23 hier, de AF23, over. AF23, wij ontvangen u, over. We rijden nu ongeveer 400 meter achter de auto. Zo te zien zitten er twee mannen in. We houden u van elk nieuws op de hoogte. Over. Wees u voorzichtig, AF23. De heren zijn gewapend. En ze nergens voor terug. Over en uit. We zullen voorzichtig te werk gaan. Over en uit. Ik, uh, ik heb je zo even al verteld dat mijn bedrijf goede zaken deed. Er uh, was geen reden tot klagen. Waarom dan dat de concurrentie sterk toenam. In overleg met mijn vrouw heb ik toen de zaak uit... Veiligheid, veel bewegingen in NV veranderd. Alles ging gewoon door. Het bedrijf breidde zich steeds meer uit. Mijn vrouw en ik en de twee kinderen waren een gelukkig gezin. Hm. Twee jongens, als ik daar aan terug denk, zou ik een moord willen plegen. Alleen maar, alleen maar om ze terug te zien. Als ik daar aan denk. Ja, ja dat kan ik me voorstellen. De eigen jongens, nee. Hey. Ik voor geen prijs willen missen. Het moet verschrikkelijk zijn. Ja, zeker. Maar, nou, wat denk je dat zij die tussentijd gedaan had? Die vrouw van me. Ze had niet stilgezeten. Je moet weten dat ik haar alle papieren van waar toevertrouwd daartoe Van de bank en, nou ja, hoe hele zakje maar op. Het stond wel allemaal op mijn naam, hoor. Maar zij regelde alles verder. Ach, die papieren interesseren me geen klap. Daar was ik het gelukkig voor. Ik had een vrouw die van me hield. Ik had twee kinderen, ik had een mooi huis, ik had vrienden. Ik had een zaak die erg goed liep. En het bedrag op de bank dat voldoende was... om de rest van mijn leven op naar wijze deur te brengen. Echt je nou werkelijk dat ik gewoon die papieren druk ging maken. Maar nee, ik, ik, ik voel mij gelukkig. Natuurlijk. Ja. Ik had het alleen bij het verkeerde eind om te denken... dat het allemaal waar was. Daar! Er is weer een politiewaar. Kijk eens achterom. Is het zo? Ja! Ja, er komt er een aan. Draait deze hart? Kijk nou voor je! Wat doet hij? Hij komt eraan. Wacht even! Ja, daar komt hij! Wat doet hij nou? Hij doet zo licht aan. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dat weet ik ook niet! Misschien wel, uh, papiercontrole of zo. Papiercontrole? Ze kennen maar wat. Ze komen me maar halen. Wat doe je nou? Wat doe je nou? Ze komen me maar halen. Ik ben het heel uitvoer. We hebben dezelfde wagen. Ze komen ons maar halen. Nou hebben we het voor elkaar, hoor. Nou hebben we het voor elkaar. Nou weten ze zeker wie ze hebben moeten. AF-23, spreekt u maar. Over. Wij hebben de auto tot stoppen willen brengen, maar hij negeerde ons stopteken en is met grote snelheid richting Amsterdam gegaan. Wij zetten nu de achtervolging in. Over. AF-23, probeert u hem alsnog te stoppen? We zullen maatregelen treffen. Over en uit. We proberen hem te stoppen. Over en uit. Was het dan niet waar? Dan nee. Dat is helemaal niet waar. Mijn, mijn, mijn vrouw, om te beginnen. Hè? Mijn vrouw, die ik helemaal vertrouwd had heeft mij op een intens gemene manier bedonderd en ik heb er natuurlijk geloofd toen ik om advies vroeg om de zaken in de NV te veranderen. Ik, ik, ik, ik was zelfs trots op haar zakelijk inzicht. En wat denk je dat ze gedaan had? Mijn vrouw had mijn zaak overgenomen. Wat? Hoe kan dat? Het is zo? Ze heeft omdat dat ik het wist met mijn geld meer dan de helft van de aandelen gekocht. Dat is alsof de wereld voor mij op viel. Je zaak. Het is alsof het een levenswerk van je. Kan je je voorstellen? Hoe is het mogelijk zijn? Hoe, hoe kan je zoiets doen? Je, je eigen vrouw nog? Ja, mee? ja, ja. Mijn eigen vrouw, goed Maar ik zoveel vernieuwd. En toen... Toen begon ze me te vernederen. Ik mocht... Ja, ja. Ik mocht van mijn eigen zaak directeur blijven. Alsof het eens was. Maar ik was alleen directeur op papier. Zij maakte de dienst uit. En als ik het ergens niet mee eens was... Dan werd ik gedreigd met ontslag. Kijk je voorstellen. Voorlopig hebben ze ons nog niet. Stoplichten! Ze Stop gaan op groen blijven staan. Zou je altijd zien? Gaat ze net op hoogt? Nee, nee, ze blijven netjes op groen staan. Ja, Dat heb ik je gezegd? Moeten we de volgende ook halen als het goed is. Verdamme! We gaan net die twee vrachtwagens aan elkaar passeren. Wie weet wat allemaal aan het doen zijn op het ogenblik? Ja. Zijn ze de Smits? AF8, wilt u uw positie doorgeven? AF8, wilt u uw positie doorgeven? Over. De AF8 hier, We rijden op de snelweg Amsterdam-Utrecht in de richting Amsterdam, ter hoogte van de afrit Breukelen. Over. AF8, verspert u de afrit en houdt u iedere witte nieuw uitziende Porsche aan tot nader orders. Over en uit. De afrit versperren en iedere witte Porsche aanhouden. Over en uit. Dit bericht is bestemd voor alle wagens op de snelweg Amsterdam-Utrecht. Of directe omgeving. Begeeft u zich naar de afrit Breukelen. De weg moet daar versperd worden voor een witte Porsche. Die rijdt in de richting Amsterdam. Uiterste voorzichtigheid is geboden. Tot nu toe is er één lijk, past u dus op. Ze zijn waarschijnlijk gewapend. Meldt u zich zo spoedig mogelijk. Over. Ik kan er geen woorden voor vinden. Ja, en dan nog de kinderen. De kinderen werden het slachtoffer van al die ellende. Ze waren nog te jong om het allemaal te begrijpen. En, en omdat ik de hele dag weg was... ...had mijn vrouw volop de gelegenheid om die kinderen tegen mij op te hitsen. Ik heb, ik heb er geen woorden voor. Die vrienden. Die zo vaak kwamen. Dat waren allemaal vrienden van mijn vrouw. En er kon niets tegen ze beginnen. Niets. Of ik moest de zaak die ik met zoveel moeite had opgebouwd... ...prijsgeven. In deze krankzinnige omstandigheden... ...heb ik een jaar geleefd. In dat jaar heeft zij ongelooflijk veel schulden gemaakt. En de zaak volkomen geruineerd. Maar de schuld stond op mijn naam. Toen ben ik naar Holland gevlucht. Daarom kan ik niet meer terug naar mijn kind. Daar heb ik nog niet eens aan gedacht. De weg blokkeren. Daar ben ik helemaal nog niet bij stilgestaan. En dat is een heel klein kunstje voor zo, hè? Daar hebben ze maar twee auto's voor nodig, meer niet? Daarom was ze zo ontzettend stom van je om door te rijden. Op het ogenblik zijn ze echt wel bezig om zoiets in elkaar te zetten. AF-8 hier, AF-8, over. AF-8, spreekt u maar, over. De weg is versperd. DF-16 heeft het zojuist bij ons gevoegd. Het is onmogelijk om er door te komen. We wachten op de wagen, over. Uitstekend, AF-8. Laat u het overige verkeer zoveel mogelijk doorrijden. Houdt een zo groot mogelijk overzicht op de weg. Als hij eraan komt, sluit u dan de hele weg af. Over. De wagens staan dwars op de weg met aan de zijkant een kleine doorgang voor het overige verkeer. Over. Mooi zo. Hij zal wel niet lang meer op zich laten wachten. Houdt u dus voortdurend contact met ons. Over. Wij blijven met u in contact. Over. Nou... De politieauto zie ik nog steeds niet. En dan voorlopig nog wel niet komen ook. We zijn zo bij de afrit naar Breukelen. Dan gaan we gelijk van de snelweg af. Hier kunnen we geen kant meer heen. Ik, ik zei het u toch al. Ik had net zo gevoeld dat er iets mis zou gaan. God, wat stom van jou om door te rijden zeg. Wat een stomme ja, tijd. Ja, ja, ja, ja, dat weet ik dan wel. Wat het stom is. Kijk nou eens. Hm? Zie je dat? De politieauto's dwars op de weg. Oh, oh, oh, au! Oh. En die anderen zitten ook weer achter ons aan. Wat moeten we nou? Wat moeten we nou doen? We kunnen geen kant meer uit. Er nadert een witte Porsche met grote snelheid uit de richting Utrecht. We sluiten het gat af. Over. Dat is hem. Dat moet hem zijn. Houdt u zich op alles voorbereid. Over. We hebben ons op alles ingesteld. De weg is afgesloten. De wagen lijkt nu wel iets te remmen. Ze zijn nog ongeveer 350 meter van ons verwijderd. Over. Nee, geen kant kunnen we meer op. Nergens. Niks kunnen we meer doen. zegt niet van die stomme dingen. Doe wat. Doe wat. Doe wat? Jij hebt makkelijk praten. Toch krijgen ze ons niet. Toch krijgen ze ons niet. Ze zitten als ratten in de val. Ze moeten wel stoppen. De agent die vooruitgelopen is, geeft nu het stopteken. Ze zijn nog ongeveer 200 meter van ons verwijderd. Ze passeren nu de man die het stopteken geeft. Ze rijden door. Wat is dat nou? Alle zwaaien te staan aan, maar ze rijden even hard door. Dat gaat fout. Dat halen ze niet meer. Nou. Luister goed, Ruud. Die vrouw, hè. Die mijn leven zo vernield heeft. Die het bedrijf dat ik met grote moeite uit de grond gestampt heb. Op zo'n geraffineerde manier uit mijn handen scheurde. Die mij dagelijks vernederde. Mijn eigen kinderen tot een vijand maakte. Die mijn vrienden verleiden tegen me opzette. Die vrouw. Jij hebt. 45.000 gulden nodig. Huh? Je krijgt ze. Je krijgt ze... zodra je mij het lijk kan laten zien... van die vrouw. Ze krijgen ons nooit. Ze krijgen ons nooit. Ruud, waarom rem je niet? Waarom rem je, Kijk je, je de niet? Kijk naar de bomen. De lucht. 180 kilometer rijden weg. Stop maar, Ruud. Remmen. 180. Zie je die auto's? Die blauwe lichten tafel Lijk op Thuisvaart. geschreven door Marcus Jong Rolverdeling Ruut van Zanten Tom van Beek. Simon Hans Kassenbarg. Stoets Paul Been. Douanier Groeneweg Jos van Turenhout. Douanier van de Ende Tonny Volletta Chef Grenspost Willy Ruijs. Centrale Post Piet Ekel. Helikopterpiloot Martin Simonis. Politiewagen BJ 92 Jaap Hoogstraten. AF 23 Frans Vassen, AF 8 Donald de Marcas. Technische realisatie Herman van der Lely. Assistentie, Leo Janssen. Regie, Harry Bronk. Ah, dat kan toch niet, gewoon. Ja, hier had ik hem toch op het gek. Nou zat hier een andere wagen. Als je vergist je natuurlijk. Laten we het rijtje maar eens langs gaan. Nou. Ja, maar ik zeg je toch dat ik hem hier heb.